We zijn weer terug voor het tweede deel ja. en we horen Freddie Mercury, I'm the great pretender. We zitten nog steeds in het Hotel Hoogland, ja. voor degenen die het gezellig vinden, kom gezellig langs om een kopje koffie of een kopje thee te halen en te luisteren en misschien mee te praten. Ja, we gaan beginnen het tweede uur met, zoals heel vaak, het politieke item ja. en ja, de reces is een beetje voorbij. We gaan... Weer starten. Dinsdag is er uh, raadsbijeenkomst informatie. Ja, en er dat... staat nogal wat op de agenda. Ja, ja we hebben even gekeken zo, uh, wat de raadszaken waren. En, uh, ik, uh, uh, dinsdag 20 augustus. Hebben we een aantal onderwerpen? Benoeming, leden, adviescommissie, raad, huisvesting, de school en de golf, het bijstellen van de groenambities. Nou, er zijn Actieplan. nog een aantal bijgekomen, hoor. Oh, ja. Als ik dat mag zeggen. Maar de, ja, voorlopig ja. staat dit in de krant, dus wij gaan ja. ervan uit dat wat er in de krant staat, dat dat klopt. En dat dat. Nee, het, dat oh, er wordt dat hier klopt helemaal van dat het helemaal zo Dat klopt zo helemaal, maar ga eerst even zeggen wie hier bij ons zitten. Goedemorgen, dag Karl. Dag iedereen. Goedemorgen Carl Simons. Goedemorgen Astrid. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen Gijs. Goedemorgen. Die is er net even bij komen. Aanschuiven. Uh, misschien kan je nog even vertellen wie je bent. Kort. Mijn naam is Karel Simons, ik ben fractievoorzitter van de oudere partij Zandvoort. Astrid. Astrid van der Veld, raadslid voor gemeente Belangen Zandvoort. Ik kwam horen, maar in ene zit ik hier. Gezellig. Gezellig. Nou, zit je lekker knus naast ja, me. Ja, toch Geniet fijn. Uh, ik Genie ben uh, ervan. Gijs de Rode en ik ben uh, fractievoorzitter van het CDA in Zandvoort. Oké, okay. goed. Nou, welkom. Uh, nou, het is de laatste etappe zoals ik al bij de inleiding zei, tot uh, de gemeenteraadsverkiezingen. Dus uh, jullie kunnen er nog even tegenaan. Uh, het belangrijkste wat, uh, wat dit komende half jaar staat te gebeuren, is, zijn dat financiën op orde brengen? Uh, ja, ik denk dat de begroting uh, voorstaat in uh, oktober, november. Ja. En ik denk dat dat een van de belangrijkste items is die nu gaat spelen voor 2014 natuurlijk en volgende jaren. En zorgen dat, we, dat, we met elkaar, dat er een sluitende begroting komt een sluitende meerjarenraming met ja, uh, toch zo uh, nou, min mogelijk lastenverzwaring voor, uh, voor Santos. Goed, maar als we gaan kijken naar de agenda, en zeker voor komende dinsdag, dan staat er nog wat meer. Wat, wat mij een beetje intrigeerde, om er maar eens één te noemen, is de overdracht van uh, de kazerne aan brandweer en reddingbrigade en dergelijke. Heeft dat consequenties, financiële consequenties ja. voor Zandvoort? Ja, duidelijk. Het heeft financiële consequenties om het niet te doen. Ja, ik ben er zo niet... Waarom moet je het eigenlijk overdragen? Waarom mogen zij gewoon niet die kazerne houden... en dan voor alle lusten en lasten opdraaien? Dat, dat is ook een optie. Je zou ook inderdaad een huur kunnen gaan afspreken. Alleen, ja, dan mis je wel je btw-compensatie. Ja, mogelijk. dat is erg veel geld. Dat is 6,5 ton. Wauw. Dus dat is erg veel geld. Op de bouwsom? Uh, ja, de btw op de bouwsom. Dus via de VRK kan dat teruggehaald worden. En als gaat het zelf houdt, niet. Maar weet je wat het gevaar ook is? Dan krijgen we straks hetzelfde. Uh, uh, in het voorstel van die brandweerkaserne. Uh, staat natuurlijk ook over. Uh, er staat niks over wat er gebeurt met de grond. Er staat uh, de grond, wat wordt, ja. wordt hier in erfplaats uitgegeven? Nou, we hebben hier nog in de Duinstraat hebben we nog een kazerne staan. Die is ook gedeelte uh, uh, van de gemeente uh, die. Uh, dat moet aflossen. Die moet bijdragen aan die 4 miljoen ongeveer. Ja. En we hebben straks, straks kunnen we het gevaar krijgen dat hetzelfde gaat gebeuren met de reddingsbrigade als met de bibliotheek ofzo. Dat ze een hele grote subsidie moeten krijgen. Omdat uh, ja, die weer verhoogd moet worden. Omdat ze in een gebouw zitten wat niet meer van de gemeente Zandvoort is. Ja. En dat gevaar, hè, want het was ooit gebouwd om de Reddingsbrigade samen met de brandweer, dat die samen gebruik gingen maken van de ruimtes. En nu wordt dan toch wel lastig uh, ja, dat stukjes van de reddingsbrigade dat, dat moet de gemeente Zandvoort dan weer bijdragen. Maar wij hebben als, als uh, Zandvoort, betalen wij per inwoner al Het meeste aan de, aan de VK in de regio zuid Kennemerland. Ja, ja. Dus dat zijn allemaal discussies ja. waar wij als raad al heel vaak om gevraagd hebben. en nu eindelijk iets van de kazerne op de agenda krijgen. Maar dat zijn allemaal de, de bijdragen aan, aan de VK. Is in Zandvoort het hoogst. Daar zijn allemaal discussies die wij als raad graag. VK leggen even uit. Dat is de, de veiligheidsregio Kennemerland, Brandweer, uh, ambulance, ambulance diensten. Ja. Ja. GGD. Uh, dat zijn. Ja, dat, wij als raad willen daar toch. Ja, eigenlijk willen wij die kosten naar beneden krijgen. Of de bijdrage van de, per inwoner in Zandvoort. Ja, en er zijn toch wel discussies die wij gelukkig nu kunnen gaan voeren met het college. Om maar niet te spreken van de ladderwagengeest. Ja, nee, ja, dat is ook ja. zo'nzelfde discussie. Die, ja, en het is zo stroperig. Hij past wel in de garage. Dat wel. Ja, zeer gelukkig wel. Wij krijgen er zo moeilijk grip op. En ja. dat, dat, dat is soms heel frustrerend. We willen, we willen een hele hoop met elkaar. We besluiten dan, zeggen dat doet. Maar dan, dat is weer getrapt. Dan moet het weer in het algemeen bestuur. Dan moet het weer in het dagelijks bestuur. En je invloed als gemeenteraad of als raadslid zelf daarop. Wij mogen alleen maar onze zienswijze kenbaar maken. En dat, dat is soms heel lastig uitleggen aan mensen. Die denken: oh, jullie kunnen dat toch wel even regelen dat we de ladderwagen hier houden. Of. Maar dat zijn allemaal, ja, dat is wel heel lastig. Nou ja, die laddenwagen, die discussie hebben we al gehad. En als wij die willen houden, kan dat allemaal. Maar dan moeten wij hem betalen. Ja, maar zo simpel is toch? Ja, of, of ja, maar we nee, kunnen ook wilde. zeggen: betalen we betalen, we betalen ja, nee, maar een nieuwe he? vervanging eventueel in de toekomst Ja, ja. Nee, hij is, hij is pas vervangen, dus het is al, er is al veel geld aan besteed. En dat is het frustrerende. Kijk, dat grotere samenwerkingsverband is best goed, ja. want dan kun je elkaar helpen. Soms dan kun je dat niet alleen af. Maar de verplichtingen die dat met zich meebrengt, dat alles dan overgebracht moet worden aan, hè, wat nu dat dus ook voorligt, met een kazerne, met straks hoe gaat dat met die ladderwagen? Dat heeft vergaande consequenties. Geest die noemde er al een aantal. En dat is, dat is best frustrerend. Ja. Nou ja, goed. Dat is samenwerking met de veiligheidsregio. We hadden het even over het pand. Even niet over de grond, daar komen we dan nog wel zo even over. Ja. Maar. Het pand. Ik begrijp uit jullie woorden dat het verreweg het gunstig is om dat over te dragen. Ja, Alleen, alleen financieel. Financieel? financieel ja. Eigenlijk financieel. Op, op dit moment? En dat wel. is het enige. Maar wat is het enige. En dan, dan is wel de vraag: van, is dat nou het enige argument waar we op moeten letten? He, Natuurlijk finan... is financiën belangrijk, maar oh ja, je zit al met ruim zes ton btw of zo. Ja, ja 6,5 ton. Ja, maar gevoels... ja, kunnen wij toch niet meer dragen die kosten. Nee, dat ben ik met je eens. Maar gevoelsmatig denk ik, willen wij nog een beetje invloed houden. Ja. Soms denk ik ook, willen wij nog een beetje invloed houden op de kaserner? Laat hem alsjeblieft in eigen beer houden. Ja, klopt. Dan hebben wij daar ook de regie. Ja. En, ja, daar zijn we het helemaal eens, Geens. Dat, dat wat, wat, wat, een over dilemma. wat voor regie spreek je dan? Ik bedoel, nou, wat, een beetje invloed op de VRK. Dat het ons gebouw is, dat wij mogen bepalen wat, wat er gaat gebeuren als we. En wanneer gemeente. bijvoorbeeld die wagen uit moet rukken. Nee, en... daar gaan we niet over. Okay, nee, maar maar wat is de, wij... maar, noem eens inhoudelijk dan waar dat over nou, gaat. Over de ruimtes, over onze. Dat wij misschien onderhandelingspositie hebben met onze bijdrage, dat wij onderhandelingspositie ja, hebben okay, met, okay. Uh, met de ladderwagen. Dat wij een beetje op een of andere manier grip hebben op ze. Nee. En dat hebben wij soms helemaal niet. En misschien met die kazerne. Omdat wij die gebouwd hebben. Is dat misschien wel een, een manier. En dat is zeg, het dilemma. Financieel hebben wij er voorbeelden bij als we het verkopen. Mits he, nou, gewoon een aantal ja. consequenties. Maar gevoelsmatig zit het bij mij van. Ik wil hem helemaal niet verkopen. Nee, want ik wil en niet straks een hele hoge subsidie aan de rendingsmechaner nog extra moeten geven. Omdat we dan weer het vestzak broekzak verhaal krijgen. Ja. En ik wil gewoon invloed ook een beetje hebben op die VRK. Helemaal eens. Kleins uh, precies. Een. En, ja. en Astrid, jij bent stilletjes. Nou, ja, ik ben stilletjes. Nee, nee. Ik, op zich zit daar een, gewoon een, een waarheid in. Alleen, uh, ja, op dit moment zijn de lasten voor, voor ons zo verschrikkelijk hoog. Ja. En uh, de rentelast alleen al, die we dan per jaar zeg maar naar beneden kunnen brengen, daar kun je dus makkelijk de huur van de, van de reddingsbrigade van betalen. Ja, maar vrouw, en het is nou eenmaal eigenlijk de wens om, om, om die gebouwen in beheer te geven van de veiligheidsregio's. Ja. En dit is dan toevallig Kennemerland, maar door het hele land gebeurt dit. Ik wou net zeggen wat, wat is gebruikelijk? Er zijn ja, natuurlijk het, is, het is wel gebruikelijk. Om, dit over te om het te inderdaad in, ook in beheer... Kijk, je bent dan je beheerskosten ook kwijt, hè? Je ja. onderhoudskosten ja. vallen weg. Ja. Ja. Je, er valt ook een heleboel lasten van onze ja. schouders. Ja. En ik geef hem gelijk, gevoelsmatig zeg ik ook van... Laten we hem houden, dan hebben we inderdaad misschien... een, een beetje nog een teugeltje in de hand, maar... Is, er de, is daarover gestemd en is er toen besloten om het over te dragen? Of hoe zit Nee, het? nee, dat is uitgesteld. Nou, dat is dus het probleem. Ja, maar maar de, ja. we, de, nou ja, het we zouden dan gaan praten over wat er allemaal gebeurd is oh, in deze raad. Nou, vooral veel uitstellen. De, burger, ja, ja. de burgemeester. Ja, ja. Ja, ja. Maar goed, dus er wordt nu gesproken over het eventueel overdragen. Ja, ja. Nou, nou dat, dat de, opties. Opties. de opties. De opties. zijn opties. Maar weet, ja. Dus dan krijg je dus een discussie tussen emotie en financiën. Ja. Dat is, ja, heel dat, vaak, dat is het heel vaak bij ja, ons okay. hoor. Klopt. Tussen emotie en financiën. En wie zijn, ja, nee, wie zijn er? Uh, hoe groot is het percentage ja. emotie en hoe groot is het uh, percentage uh, financiën? 50. <laughs> ja, zit, zit daar niet. Financiën zijn ook zo emotioneel. Ja, ja natuurlijk. Ja. Maar als dus je tekorten hebt, dan, ja. dan word je er ook ja. emotioneel van. Van tekorten worden. Maar als je ook kijkt van. We hadden hier een brandweergarage en wat we hebben gebouwd. En als je gaat kijken wat voor bedrag er in de begroting staat van de brandweergarage... dan is dat een beetje scheef geworden nu. Want we ja. hebben een hele altijd, groot, he? grote kazerne gebouwd... met extra ruimtes, extra flexwerkplekken. Mensen uit de hele regio maken gebruik... van deze fantastische kazerne... die de maar, gemeente Zandwoord hebben gebouwd. Maar die betalen er niks voor. Maar dat bedrag wat, wat, wat wij ontvangen... dat, dat is ook nog maar op dit moment... Is, op de basis van de kaserne, de oude kaserne. En dat ja. maakt natuurlijk ja. ook een beetje. Dus dat het scheef. moet ook een heroverweging plaatsvinden van wat men moet gaan betalen. En, ja, en dan misschien kunnen wij dan zeggen van ja, dan gaat onze bijdrage naar beneden. Waardoor ja, ja. dat misschien ook minder op onze begroting drukt. Ja. Goed, dan gaan we even. Dat was spannend. En die discussie moet dan nog plaatsvinden. Ja. En jullie zullen proberen de portefeuillehouder zodanig te beïnvloeden dat die beslist. Na genoegen van de raad, of de meerderheid van de raad. De grond is van Zandvoort. Uh, ja, ja. ja ook, ook dat is weer ja. een, een optie. We kunnen het verkopen met grond, we kunnen het verkopen zonder grond. Of in erfpacht. erfpacht. Je kunt allerlei Maar ja, Met andere woorden, het komt heel handen. erg neer op uh, hoe ga je onderhandelen. En om even het verhaal uh, aan te vullen met de prijs. Voor welke prijs ga je het gebouw verkopen? Want dat is ook heel belangrijk. Ja, want in, in de aanloop naar de bouw. hebben wij als Zandvoort alle kosten gedragen. Ja. ja. ja. Dus er staat een enorme rekening open, in feite, op dit moment. Ik weet niet hoeveel. Er hoe is lopen, een hele grote investering. Maar die moet maar... in de miljoenen uh, lopen. Tuurlijk. Natuurlijk. Jazeker. Ja, oh, dus is, is dat van tevoren niet uh, ja, nee, ja, bedacht? Niet kenbaar maken, maar iedereen weet wel dat het niet voor een paar tientjes klaar nee, is. Nee, nee, nee. Maar goed, uh, is, is er al over nagedacht nee? dat als we hem verkopen dat wij alle kosten terug willen hebben? ja hij is inmiddels gedaan. Kijk, dat of gaan we dat niet krijgen, schieten we Kijk, er wat bij. Dat mee. is het punt wat ik zei, de onderhandeling die moet plaatsvinden over gebouw en grond. Daar moeten de elementen in zitten en daar zullen we dus ook over praten in de informatieraad en daarna, de, de, de week daarna, in de debat- en besluiteraad. Om dat aan te geven van, zorg ervoor dat alles terugkomt. Dat het goed ingezet wordt. En dat kan ook een belemmering zijn. Dat de VK misschien zegt. Ja maar voor dat bedrag wil ik hem niet overnemen. Maar zijn en dan, daar dan, dan niet krijg je al onderzoek toch, al voor en dan, geweest? En dan, dan krijg je toch zijn zin. Ja. Nee, maar zijn er al niet onderzoeken geweest om, uh, om te kijken uh, wat, wat nou het beste is? Of dat je inderdaad alleen de grond... Of, uh, dat is nu gedaan. Dat, is nu, dat, dat onderzoek dat ligt is klaar. Voor, en, en, dat ligt ja, daar liggen voor. de stukken nu van... van uh, die hebben jullie gehad. Ja. Daar hebben jullie in kunnen kijken. En daarmee gaan jullie nu die discussie aan. Ja, daar gaan we nu de discussie als gemeenteraad aan. Zijn Met het het openbare documenten. Ja, nou ja, nee, we gaan ja, nou, komen Die zijn, de de openbaar die zijn op de site. Ja. En uh, dat zijn de stukken toekomstig eigendom nieuwe brandweerkazernen. en wat er onder andere staat is, eigendomsrecht, erfpacht, opstalrecht, huur, oh, okay. btw, he, al die punten ja. die staan erin genoemd, die belangrijk zijn voor deze onderhandelingen. Okay. Niet alleen voor de raadsleden, maar iedereen die geïnteresseerd is. Die zijn dus bij, ook op de, de site, op de site op de van ja. de, op de gemeente Zuidvieden. Onder de, de datum, als je dan op de kalender gaat kijken, dan zie je 20 uh, augustus staan. Ja. En daaronder vind je dan vind je deze vergelijking en deze stuk. documenten, ja. oké. Okay. Uh, al een idee wat, wat jullie voorstaan als, als politieke partij. Uh, erfpacht uh, aankopen of laten aankopen? Uh, ik ben nooit, uh, het lijkt me gevaarlijk om, tenminste als ik uh, wat erover ga zeggen, dat is dan, uh, ik denk bij voorkeur aan erfpacht en niet aan verkoop. Namens de oudere partij? Ja, ja. ja. oké. Okay. GBZ al een, uh, nou, een. ik moet je eerlijk bekennen, bepaald? wij zijn nog niet bij elkaar geweest om dit door oh, okay. te spreken. Dus ik kan hooguit zeggen wat mijn gevoel is, hierin. Want de discussie moet maar in Wat GBZ in. zal besluiten, ja, dat, ja, moet, het, dat moet moeten plaatsen. wij nog bespreken. Een ja. CDA, Gijs? Nou, wij zijn een beetje verdeeld. Uh, <laughs> <Ja>. Nee, toch. <laughs> ja, dat gebeurt alles nooit. Nee, um, nou ja. Um, ik, ik zit er een beetje in van, nou ja, wat ik net zei. Dat gevoelsmatig heeft mij toch iets bovenhand. En zeggen van, nou laten we op dat moment maar onze invloed halen. Je wil een beetje een handgreep. Ik wil een handgreep hebben op die VRK. En, nou, ge... Ja, dus je zegt helemaal niet verkoop. Nee, eigenlijk. helemaal niet nee, verkoop. Nee, nee, maar, ja, nee, nee. maar goed, dan zit je met het probleem van zes, die zes ton. Die zes zelfs. Ja, 6,5. Ja. Ja, dus, goed. Dat, ja. Dat, dat, daar, en wij hebben, zijn ook pas komen maandag pas weer bij elkaar. Dus als fractie uh, moeten wij daar met nog daar over spreken. Standpunt bepalen. En, maar zo zit ik erin. Goed, uh, we willen straks verder met een ander onderwerp. Ja precies, maar even een muziekje, muziekje tussen, er tussendoor. Door, uh. Lionel Richie, hello.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 Hallo, ja, en wij gaan nummer. door uh, ja. met het politieke item. En... Astrid van der Veld, uh, Carl Simons en uh, Gijs de Rode zitten hier. Ja, en we hebben het eerste stukje gepraat over de kazerne en uh, financiële consequenties van al dan niet overdragen. Het tweede deel, wat wij uit uh, die drukke agenda voor jullie hebben gelicht, uh, gaat over uh, Zandvoort als toeristenbadplaats. En dan, dan praten we over een metropoolboulevard. Ik zou wel eens willen weten wat, wat dat is. De entree uh, Zandvoort. En dan, wat bredere zin, uh, Zandvoort Parel Zee. Want daar past dat allemaal in. Uh, en ja. wat gaat dat allemaal weer kosten om dat te onderzoeken en uh, voor te bereiden? Ja. Uh, ik, ik, ik ga even naar Carl toe, want Carl had net eventjes in de pauze. Die, die, die staat op de agenda financiën, entree Zandvoort. Wat ja. moeten we ons daarbij voorstellen, Carl? Nou, uh, het, het hangt ook weer samen met die metropoolboulevard. En het hangt samen met de provincie die gelden ter beschikking stelt. En wel, 5 miljoen om die entree van Zandvoort te verbeteren. Daar wordt niet ingekapt door de provincie? Gezond, nee, geld, nee, uh, nee, die staat op nog steeds open. Nu, nu gaat het uit, uit de vooronderzoek over twee ton. Dus dat geld, dat hebben we al toegezegd gekregen. En dat moet nu ter beschikking gesteld worden om die onderzoeken te doen. Dus dat is dan het uh, financiële gedeelte van de entree van Zandvoort. Daarnaast heb je de Metropool Boulevard. En dat wil zeggen, uh, je hebt de met Metropool Regio Amsterdam, de MRA. Anders werkt hij met afkortingen, dus deze ook. Metropoolregio. En dat hoort onder de hele regio tot aan de kust, tot aan het Gooi. Wat dan die metropoolregio vormt. En dan is Zandvoort, de blab de badplaats ja. van die metropool. Okay. Met andere woorden, veel activiteiten... ook vanuit de VVV in Amsterdam... gaan dan meenemen... dat Zandvoort hun badplaats is. En daar moet ook... in geïnvesteerd worden en in gedacht worden. En als je dan kijkt naar de entree... Ja. dan is dat een heel belangrijk... Uh, feit om te zeggen... die entree die moet ook mooi zijn. Die moet in een badplaats binnenkomen. Nou, ja. Daar moet meer aan gewerkt worden op twee punten. Dat is dan vanaf het station... naar de kust, naar het strand... Ja. En uh, vanaf het Kerkplein naar, uh, althans Kerkplein, vanaf de uitgang van de Kerkstraat naar het Badhuisplein, wat daar de toegang gaat worden. Want op, de, op dit moment ziet dat er al jaren nog steeds niet uit natuurlijk. En dat zijn toevallige wijze ook de twee punten waar het openbaar vervoer arriveert en uh, vervolgens mensen naar, naar de kust kunnen. Naar de, de... de kust kunnen, ja klopt. Nou, dat is geen toeval hoor. <laughs> nee, ja. Nee. <laughs> nee. Ja, ik... ik, ik... Ik, ik ben, uh, daar zijn financiën voor. Ja. Dan vanuit de provincie. De gemeente zal ook wat moeten betalen. Ik moet je zeggen, ik ben uh, een paar jaar geleden rot geschrokken. Toen ik daar die ene entree zag. Uh, venster op zee. Nou, het was een klapraampje. Het was geen venster uh, wat nou, mij betreft het plan. Het, het nare van uh, dat soort plannen, uh, Don. Dat is dat uh, uh, als er een projectontwikkelaar bij komt. En je let niet op. Dan ten eerste komen er geen mooie gebouwen. Nee. Ten tweede wordt het volgebouwd. Want dat is het meest lucratieve natuurlijk. Tuurlijk, dat en dat soort dingen. Ja dat brengt geld op. En daar, en daar moet jullie... je een balans in vinden. Dat het niet volgebouwd wordt. En dat de, de, ja, het uitzien van de gebouwen. Dat dat mooi is. En dat weet ja. je meer. bij Zandpoort, Zeker aan de kust. Bij Zandvoort past. Dan wat er nu bijvoorbeeld in het LDC wordt neergezet. Ja, ja. He, nu dit, maar wat er staat al. He, dus dat, iedereen vindt dat voor je lelijk. En dat is gewoon ja. doodzonde. Ja, ik, ik zeg dit met opzet. Omdat je zegt. Nou, de provincie die financiert het een en ander. Ja. Uh, betekent dat ook dat de provincie een flinke vinger in de pap heeft? Uh, ja, er moeten natuurlijk plannen voorgelegd worden die door de provincie goedgekeurd moeten worden voor de uitvoering van het totaalbudget. Dit is voorwerk van twee ton, voorwerk. En daarna moet het totaalplan gemaakt worden van provincie, zo gaan we het aanpakken. En dan moet de provincie ja zeggen tegen dat plan. Ja, en dan ben ik uh, misschien wat wantrouwend en dan zeg ik, uh, GBZ zegt uh, provincie, je kan me wat. Dit plan willen we niet. Wie trekt er dan het langste en? Denk jij? Nou ja, wie aan het langste eind trekt, dat is natuurlijk altijd maar eventjes... Uh, de meerderheid van de raad neemt een besluit. Top. Ja, het gaat mij om de eindbeslissing. Ja, de eindbeslissing. De ja, provincie. Ik, ik denk ja. dat die in dit geval bij de provincie zal liggen. Als die het plan echt niets vindt, zal die daar ja, zijn gelden niet voor beschikbaar stellen. Die BDU gelden, dat, dat lijkt me logisch. Betekent dat dat er ongewenste ontwikkelingen plaats kunnen vinden? Gijs, die zit te schudden... Dus. Nee, want, want een, een, een gemeente gaat nog steeds over een bestemmingsplan en een, een provincie gaat alleen maar over een streekplan. En uh, voor dat gedeelte zullen ze ook zich moeten houden aan het bestemmingsplan en daar gaat de gemeenteraad over. Dus in, dit, uh, zeg maar in dat opzicht hebben wij nog wel degelijk op bepaalde dingen de regie. En wij zullen ook iets moeten vinden denk ik over het plan wat straks uh, verder wordt uitgewerkt en aan ons wordt gepresenteerd. Ik denk zonder ons fiat dat het ook niet door zou gaan. Z zijn er al niet uh, mensen hier in het dorp die hele mooie uh, leuke ideeën hebben om uh, daar een invulling aan te geven. En die dan meegenomen kunnen worden in dat voorwerk van die twee ton die daar uh, aan besteed wordt. Er zullen gerust, gerust zullen zat mensen zijn die ideeën Want hebben. Ik bedoel, het, het lijkt me dat als je dus. He, meestal is dat toch weer een bureau van buiten. He, wat, ja, wat ingeschakeld klopt, wordt. Die klopt. hebben niet de emotie met Zandvoort. die ja. ze eigenlijk zouden moeten hebben. Want daar gaat het uh, tenslotte om, denk ik. He. Het is niet alleen maar. Uh, natuurlijk het ook, moet het, het, het voor. Emotie, de mensen ja. van buiten moeten het ja. natuurlijk ook mooi vinden. Maar ik denk dat de mensen die hier wonen. die moeten erin leven. En die moeten er. Als het winter is, uh, tegenaan kijken, want hè, de winter is het dorp weer een beetje van ons, zeg ik altijd. Wordt daar niet naar gekeken? Is, is, wat, wat gebeurt daarmee? Zijn er al ideeën vanuit... Er zijn op dit moment, ja wij kennen ze nog niet, we hebben globaal wat uh, zaken aangereikt gekregen, maar hoe het uh, precies uit gaat zien, dat krijgen we straks als die ideeën uitgewerkt zijn. We hebben in grote lijnen gekregen, er moet een mooiere entree en duidelijke entree en weg aangegeven zijn van spoor hè, naar strand. En die moet opgeknapt worden. Want de mensen, waar, waar, die, zoals ze nu. Als ze dus de, de noordelijke route nemen. Dan gaan ze aan het pellesgebouw voorbij. Ja. En als ze de iets zuidelijke route nemen. Ja. Dan komen ze daar bij waar vroeger uh, dolfinarium was. Ja. En dat ziet er niet uit. Daar moet ja. je niet langs willen komen. Ja. Nou, dat soort dingen die worden aangepast in die entree. He, dus dat dat er niet meer is. En dat dat uh, er behoorlijk uitziet. Of verwijderd wordt. Of wat er dan ook mee mag gebeuren. Maar het is voor het eerst dat er in die heroverweging op de middenboulevard, want dat is het oude middenboulevard gedeelte. Ja. Die heroverweging, dat, daarom heet het nu metropoolboulevard. Ja. Het is wat, wat uh, geconcentreerder op het, alleen dat midden, uh, stuk van de middenboulevard, van het midden oude middenboulevard. Maar het is voor het eerst in, het, in de 30 jaren, dat er, dat, er, dat er nu iets, hè, een vorm van concreets Wezenlijk. gaat gebeuren. We hebben natuurlijk de, vanuit de vorige periode het dreamteam gehad met allerlei uh, blokkendozen. Het dreamteam van Martin maar Bierman he? en Wilfred Tatis. Nou, dat... dat, dat, dat daar, daar is niks nu meer van uh, gekomen. Nu is het wat, eigenlijk... wat is gemaakt vanaf de kerkstraat? Dat schelpenpad wat ze toen neergelegd ja. hebben. Dat, waar kwam dat toen vandaan? Want dat is toch ook iets wat. Prov... Die... Dat was in was de eerste een tijdelijke... kans een beetje een prov... provisorische oplossing. Ja. Ja. En. Um... Ja, iets, om toch iets te doen. Hetzelfde geldt om die, die straat bij uh, Dirk van der Broek, wat toen zo heel slecht was. Wat ook even tijdelijk opnieuw een Herstraat is. Dat waren wat tijdelijke oplossingen om er toch nog een beetje um, ja, op te vleuken. Het was, ja. ja En dat, dat, dat waren ja, toch het, een aantal vervelende tijdelijke de... dingen. Het is wel eens, dat zo jij ook ervaren, dat je plannen krijgt die je ziet... He, dat hebben we voor deze, neem het Badhuisplein, hebben we daar ook plannen voor gezien. Ja, ja maar en dan, nou, en dan zie je, dan, nee, ik bedoel ook van Condor Wessels, die aanvankelijk drie opties presenteerde. Een eenvoudige, een meer uitgebreide en een uiterst luxe. Waar zij voor de middenversie gingen. En die zag er eigenlijk heel mooi uit. En daar zie je dan, als het nu concreter wordt, niks van terug. Hetzelfde met het LDC. Toen we daar als raad tegenaan keken, zag je hele mooie huisjes met dakjes en dingetjes. en huiskamer zie je De huiskamer van Zandvoort. En daar zie je niets van terug in de verdere onderhandelingen. En daar worden wij wel eens vervelend van. Maar kun je daar dan nu je hakken gewoon in zetten En zeggen van, luister eens, dat wat er toen gebeurd is, gaan we niet laten gebeuren. Exact. Daarom zijn we ook stevig als raad, vind ja, ik, die heroverweging ingegaan? Ja. ja. Met de wet hadden. Wordt dat zo meteen uh, dienstig? Nee, want dit, discussie... is alleen maar, nee, dit is alleen maar het autoriseren, het, van het vrijgeven geld. van dit het geld. Van het geld, oh, okay. ja, Dus het is niet echt een inhoudelijke discussie verder. Die nee. moet nog komen. Die moet komen die moet zodra ze dan de raad. plannen ja. klaargemaakt hebben. Dan komt die naar ons toe van zo en zo denken we dat het moet. Ja. En daar kunnen we dan als raad tegenkijken voordat dus het naar de provincie gaat om goedkeuring te krijgen. En, en ligt daar dan al een, een, een, een globaal... Plan aan ten grondslag? Dan wel, ja. Dan ja, dat wel wordt, wordt nu gemaakt van die twee ton. En er wordt aangegeven van. Nou, zo en zo moet de hele ontwikkeling komen. in de verschillende punten die dat uh, dan uh, betreft. Okay. En ik heb je dat kaartje laten zien. Dat ja. betreft dus ja. zowel zeg maar, het gedeelte van spoor naar strand. Ja. als het gedeelte in het verlengde van de kerkstraat. Ja, ja dus echt naar het dorp, hè? Nou, nou zeker, ja. <laughs> zeker ja, we van het van spoor naar het strand. Daar is denk ik een grote behoefte. Oh, ja, dat dan is de grote behoefte natuurlijk. Ja, de Kerkstraat gaat nog wel. Ja, en dan die twee bottlenecks. Hè. De, de twee zebrapaden die daar nou, liggen. Daar, dat, daar ja, wou ik net wat dat, van dat, zeggen. Dat, want het is natuurlijk dus belachelijk. Het is elke dag daar. Ik woon daar vlak om de hoek. En dan denk ik die mensen. De ene denkt, nou dit is gewoon vrij om over te steken. Ja. En andere mensen denken, van: ik moet wachten. Uh, uh, automobilisten die denken, ja, uh, geen zebrapad dus Ik, uh, zebra ik rij gewoon door. Ons, ik denk dat onze verkeersdeskundige <laughs> zegt, voor die ene moet je stoppen. Maar voor die andere mag je doorrijden. Hey. Toch, helemaal. Ja. Is toch Het ja, Is toch gewoon nee. een rare situatie? Ja. Nee, stop, stop. Uh, daar, daar is expres geen zebrapad neergelegd. En ik kan dat verklaren. Je komt namelijk, als je Zandvoort binnenkomt rijden, kom je naar die bocht om waar voorheen uh, de, de makelaar zat, hè, ja. Daar, ja. waar nu alleen nog maar die bordjes zitten. Op het moment dat je naar die bocht om komt, is er zulk slecht zicht als je daar een zebrapad neergooit. Je knalt erin, ja. Dan heb je dus inderdaad een schijnveiligheid. Ja. Ja. He, want een ben voetganger ik denkt... ik mag daar gewoon oversteken. Ja. En die gaan dan ook oversteken. Hetzelfde ja. ja. bij de situatie is altijd bij strijder. Dat moeten ze in Duitsland. Wij eh, strijden ook oh, omdat het een rare situatie. is. We gaan die Nederlanders klak zo nemen. Hetzelfde situatie. Uh, rij door. Ja. Ja. Het heeft dus te maken met de bocht en de onzichtbaarheid. Ja, daar kan me iets bij voorstellen. Ja. Dus uh, vandaar geen zekerheid. Maar als je, als je nu even zo heel snel uh, een oplossing zou bedenken daar. Het uh, verplaatsen van de route. Dan zou ik inderdaad denken aan het verplaatsen van de route, ja, al ja. ja. gewoon zoals vroeger. Ja, het... Dan dan wordt het veilig. Langs de boulevard voor de verfoutje, flat langs. lang. Nee, ik zat meer de straat, denk ik richting centraal. Ja. Nee. ja, dat is dat kan ook wel weer onveilig zijn. Dat kan weer een brug kan ook niet, want die vrachtwagens moeten er maken. door. Dat zijn de twee. hè lastig, nee, Daar heb je te weinig ruimte voor ja. voor een brug te gaan. Ja. Ja. Goed, we, we zijn uh, we ja, zijn een beetje aan het einde van van dit item gekomen. Ook gezien de volgende gast. Nee, Peter kan niet ja. wachten. <laughs> Peter, jij kan toch wachten. Nee, Peter moet ook ja, weer aan het werk. Dus veel te belangrijk. Uh, nee, veel te belangrijk. Nou, jullie hebben in ieder geval voor ons in ieder geval twee topics eruit ja. kunnen toelichten. Duidelijker kunnen maken wat er nou eigenlijk speelt. We gaan uh, dinsdagavond gaan we met veel belangstelling het volgen. Ja. Daarvoor komt ja. nog één puntje dan dan wat ik Mag ik nog één puntje stellen. noemen, Don? Ja, ja, ja. Uh, bij de. Uh, door, dat is wel een bijzonderheid. Uh, Meestal is de agenda bepaald door de politiek. Ja. In dit geval is er ook een onderwerp van burgers, dat is wel opmerkelijk. Er is een uh, onderwerp aangedragen over het parkeren weer. Ja. En dat is voorzien van teksten van hoe het er nu voor staat door uh, de wethouder. Ja. En daar wordt ook over gepraat van in hoeverre uh, is, wordt het nou gedragen, is het draagvlak voor dat beleid wat nu uitgelegd wordt. Oh, okay. En dat is toch ook wel ja, heel eigenlijk... belangrijk. One second, you'd be back to bother me. Oh, and I'll go now, go. Well, now, Okay. En we zijn weer terug. We hadden even een kleine storing, uh, geloof ja. ik. We uh, waren het contact met de studio uh, kwijt, maar we zijn er weer. Uh, we gaan Mark vragen om uh, uh, dat nummer even te draaien. Kunnen nu. we dat als laatste ja. doen? Ja, nee. Dat... Nu gelijk. Dat is maar kort. Oké. Okay. Gaan we dat nu doen? Ja. ja, we gaan het nu doen. En zoals gezegd. the spoon is sharp Tot zover? Ja, het moest De even muziek. een klein beetje ingekort worden. Ja. Want... Bij, uh, is, uh, bij ons is gekomen. Dag uh, Peter. Goedemorgen, Peter Tromp. Goedemorgen. Goedemorgen. Peter. Peter komt ons vertellen over het uh, concert van aanstaande zondag, 18 augustus, uh, op het uh, kerkplein uh, Protestantse Kerk. Uh, ik heb dat programma net even gelezen. Dat is wel heel uh, bijzonder dit. Ja, ja, ja. En Marco Brass Quintet is, uh, zijn niet de minste. Een aantal uh, broers zitten erbij. Het zijn een vijftal uh, mannen. Die al uh, een jaar of 25 samen spelen. Dus uh, ver gevorderd. We hebben ze een aantal jaren geleden gehad met de opening van het knipscheerorgel toen wat officieel geopend werden. En toen hebben ze vanaf het balkon een concertje gespeeld. Heel leuk, 350 man. Dus die mogen wat mij betreft morgen weer komen. En uh, dat was fantastisch. En uh, sinds dag is het de gewoonte als uh, mensen komen, artiesten komen, solisten, wie dan ook, die goed in de smaak vallen. Dan hebben uh, ze komen. een speciaal streepje achter hun naam. En dan gaan we een ja. paar jaar verder, gaan we weer eens, uh, contact met ze opnemen. Ze dus hebben we afgelopen maand twee harpisten gehad. En dat was in de maand juli, volop vakantie. Schitterend weer, prachtig. Een van die hele mooie zondagen, hele warme zondagen. Ja, en dan zitten we met 70 man in die kerk. En die meiden die spelen een concert, wat ze weer gaan niet kennen, op de harp. Met alle uitleg erbij van hoe een harp is. Wat het verschil is tussen de ene harp en de andere harp. Met een prachtig programma dat je bij jezelf denkt van zonde, zonde, zonde. Ja. Dat je zoiets ja. hebt voor 70. Uh, en dat is ten ene male uh, tekort natuurlijk. Ja. Want De entree is 5 euro. Nou, 70 keer 5 is 350 euro wat je vangt. Dat schiet niet echt op. Nee, nee, nee. Dat schiet niet echt op. Maar het weer wordt morgen iets minder. Het toch? weer wordt morgen iets dus minder. Dus voor jullie is dat, dat wel, wel, wel en, uh, uh, Maar dit is ook echt heel uh, hoogschool. En uh, dit is ook heel bijzonder. En vooral uh, het programma. Het programma ja, is heel divers. We ik heb gezien uh, dat er uh, echt... Het programma uh, komen. is uh, van uh, hele oude rotten. Vivaldi, Mozart, uh, Schumann uh, tot aan Johan Strauss. Maar ook bijvoorbeeld uh, Lennon en McCarthy met uh, Penny Lane. Penny Lane is in my heart and in my soul. Ja, Penny Lane. Onze, onze generatie kent dat natuurlijk oh, Fantastisch, uh, fantastisch. En, en als nieuws uh, zie ik ja, uh, voorbij komen. En uh, dat is echt een ontzettend leuk programma. En het zijn dus uh, ook mensen die uh, ja, eigenlijk uh, van kinds af aan al spelen. En allemaal op verschillende blaasinstrumenten. Het is dus echt een uh, uh, blaasconcert is het. In allerlei soorten uh, vormen. En ja, uh, nogmaals, uh, diversiteit is, uh, bij, staat bij ons hoog in het vaandel. Vlee de maand twee meiden op de harp, nu weer vijf jongens op uh, blaasorkest. Maar uh, je zegt jongens, maar Leuk? ik zie Astrid staan. Oh, is er zitten ook namen bij. Je? Ja, oh, ja, ik zou zeggen, volgens okay. mij is ja, dat. Ja, ja inderdaad. Ja. Je hebt gelijk. Twee broers en een zuster. Ja, klopt. De uh, broers uh, Breedveld en Astrid Breedveld. Ja, en die was er verleden keer niet bij. Dus dat is weer een nieuwe teller op de basstoeba. En uh, het kan alleen maar mooier worden met een dame erbij. Ja, dat is ja dan is er ook meer balans, hè? Ja, Vind ik ook. Precies. Het begint zoals altijd om drie uur. De kerk is open om half drie. De entree is vijf euro. En mensen komen. Als de ja. lift in grote getalen. Peter, ik schrok even dat je net zei van niet zoveel bezoekers. Uh, is dat een uh, trend van de laatste tijd? Ja. ja. Ik ben blij dat je daarover begint. Of is het over normaal? Beginsel, nee. Uh, nee uh, de Stichting Classic Concerts uh, uh, kan zich altijd verheugen in een gemiddelde bezoekersaantal, 12 concerten in een jaar, van ongeveer tussen de 100 en de 150 ja, man. Dat dit is me. concert nummer 8 dit jaar. In alle eerlijkheid zal ik jullie vertellen dat er twee concerten zijn geweest van rondom de 150 mensen. En waaronder bijvoorbeeld het Heemsteeds uh, Philharmonisch, het openingsconcert. Ja. Ja. Dan heb je 80 muzikanten. En als er dan 150 mensen zitten, is het eigenlijk al te kort, maar goed. De andere zes concerten waren dus inderdaad tussen de 50 en de 70 man. Ja. En uh, dan moet er echt heel veel geld bij. Ja. En dat vinden we zonde, want we willen door. De subsidie is uh, bijna op uh, nul gezet. Er zijn uh, ja. jaren geweest dat we tussen de 20.000 en de 30.000 euro samen met Holland Casino per jaar subsidie kregen. Ja. Daar is in 2014 nog 5.000 euro voor over. En als je dan per concert een bedrag van tussen de 6.000 en de 800 euro bij moet leggen. Ja, dan gaat de pot gauw liggen. Ja, dan is uh, de pot snel liggen. Gelukkig klopt. hebben we een penningmeesteres, Toosbergen, die uh, op de penny zit. Ontzettend streng is. Ik weet er alles van. Ja. <laughs> Insight information ja. dit. Ja. En ja. Uh, die uh, heeft de laatste jaren uh, heel zuinig aangedaan. Heel netjes op de centjes gepast. Dus we kunnen wel een aantal jaren voort. Maar in principe is het niet te bedoelen. Ja. En waar nee. het aan ligt, we weten het niet. <coughs> je wilt die 5 euro ook niet verhogen? Eigenlijk en, niet. Nee. Eigenlijk niet. Moet, en moet, moet. We moeten toch eigenlijk naar een gemiddelde bezetting gaan van... 150 man wil je een beetje uit de kosten komen. Wat kun je nog meer doen aan promotie en aan bekendheid eh, om uh, mensen naar die kerk, of nee, niet naar die kerk, want het is een het is, het concert het, naar het concerten concerten de te laten grote komen. Ik denk dat in de Telegraaf zou helpen. Nee. Ja. Maar, maar Daar is het geld niet voor. Daar niet voor. Maar, nee. maar ja, PR, we worden altijd netjes uitgenodigd door CFM. Waarvoor dank? Ja. Iedere keer weer. Uh, we zetten een, een grote uh, advertentie op de voorpagina van het Zandvoortse krant die ook een beetje meesponsort, ook dank. Er zijn altijd 80 posters die in het centrum hangen. We hebben programmaboekjes erbij. Ja, meer kan je er eigenlijk niet aan doen. En, uh, Ligt er bij het VVV bijvoorbeeld ook... Uh, bij de VVV hangt ook altijd een poster. En, uh, wat eigenlijk? Nee. Dat niet, dat niet. Daar moeten we eigenlijk ook wel... Ja, lijkt me ook een, ja, een ja, precies, aardige bron. Ja, in deze periode ja. dan. Dat is ook zo. Maar het hele centrum van het dorp hangt vol. Ja. En uh, de mensen die willen komen, die zien dat echt wel. We doen ook bijvoorbeeld om um half elf begint de, de mis morgenochtend. Nou, dan gaat er een bord buiten. En dat staat midden op het, uh, ja. het kerkplein. Waar de aanvondering ja. is: van drie uur mm. is er vanmiddag een concert ja. met de toegangsprijs erbij. En ja, het Haarlems Dagblad, hè, de regio, en, ja. uh, die zijn niet vooruit te branden. En die hoofdredacteur ik... van de kunstredactie zegt tegen mij: Ja, Peet, uh, alle lof en uh, hartstikke leuk die klassieke concerts. Maar weet jij eigenlijk hoeveel uh, culturele uitspanningen er zijn in het weekend in Haarlem? In Zandpoort, in Heemstede, in ja. Bloemendaal, in, ja, in Zandpoort. Ja, er gebeurt heel veel. En als jij een kwart pagina moet hebben, dan kan je ja. de pot op, want dat krijg je niet. Maar, We nee. krijgen dus drie regels, daar houdt het mee op eigenlijk. Nee. En het ja, het is maar wel in de agenda ook. wordt vermeld. Uh, ja, dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja, ja. Dus dat is dit jaar toch wel redelijk teleurstellend. En uh, nogmaals, het kan echt niet aan het, uh, aan het programma liggen als zodanig. Nee, Want, uh, zeker niet. En we willen dus niet uh, interen op uh, de diversiteit die we doen. En de kwaliteit dus ook, nee, niet. en ook de kwaliteit niet. Nee. Dus ook die twee meiden bijvoorbeeld die we de afgelopen maand hebben gehad... Nou, die komen eigenlijk, vooral in deze crisistijd, bijna nergens meer aan de bak... Die zijn hartstikke blij dat ze bij ons een concert kunnen geven. Ja. En die vragen hun prijs. Dat wordt gewoon netjes betaald. Want dat, zo zijn we. En er moet wel geld bij. Maar het is voor ons geen reden om de volgende keer te zeggen... We doen geen harpconcert meer. Want we willen diversiteit hebben. Ja. En ook dat soort... ...muzikanten moet een, uh, een kans krijgen. Daar zijn we voor ook. Daar zijn we ook voor. En misschien uh, nog meer uh, mensen die uh, uh, zeg maar thuis zitten... ...en misschien wat moeilijker ter been zijn... ...en daardoor misschien niet naar de kerk kunnen komen... ...dat ja. daar iets ja. aan gedaan wordt. Hè? Dat, en, je, en, dat de, je met de vrijwilligers... De Belgisch rijdt, uh, uh, ...zes dagen in, in, de, in de Maar week. niet op zondag. En niet op zondag. Ja, want dat is daar wat. hebben we ook wel eens aangedacht. Uh, naar Huis in de Duik, ja. naar de Bodaan toe. Daar zijn zat mensen die graag een concert bij willen maken. En die, ook die, die 5 euro kunnen betalen. En die, die, uh, die bussen, die worden door vrijwilligers gereden. Ja, dat klopt. Als die vrijwilligers nou zeggen van ik wil graag toch op zondag rijden, ja. zou die bus dan beschikbaar zijn? Als zou het één zondagmiddag in de maand zijn, want daar praten we in. Ja. Ik weet niet of, uh, of, idee dank of, dank of het beleid ja. veranderd is. Ik heb het gedaan ja. voor dit soort concerten. En in, als vrijwillig chauffeur, ja. maar je moet inderdaad een chauffeur hebben. Ja. Uh, uh, maar de laag is de, de beschikbaar directie van uh, pluspunt, ja. werkte wel mee. Die ja. Ze zeggen, nou ja. oké, okay, als chauffeur hebben, Belbus mag rijden, wat ons ja. betreft. Ja. Goed, zijn er wel ja. mensen die dat willen ja. doen. Ik, ja. eh, hoe heet het Bij jouw koorleden zijn er ook uh, bijvoorbeeld, een te ja. die misschien wel bereid is om ja. mensen te gaan rijden. Ja. Ja. Belbus ja. rijdt toch al op zondag voor de kerk. Voor de kerk, kun je, ja. Nagaan? Ja. kun je nagaan. Wellicht dat dat een heel goed idee is om wat extra mensen. En, ja. Uh, ja. Ja, en, en voor de rest de PR- we zijn gebonden aan een budget. Ja. Dus meer kan, kan je eigenlijk niet meer doen. Nee, nee. Nee, nee. Nou Peter, even PR. De komende seizoen. Of de rest van het seizoen. Ja? Kun je iets noemen van wat we mogen verwachten? Nee, ik weet het. Ik heb totaal eigenlijk <lacht> geen idee ik ja, wel, doe dit nog. Het staat oh, volgend ja, het volgende concert. concert ja. Ik heb het gezien. 15 september. Ja. De laureaten van het Prinses Christina concours die oh, hier ja, komen ja, ja, dan. Ook een, niet gering moet ik zeggen. Dat, dat is een prachtig concert. Altijd. Dat ik. Altijd. Ja, dat is elk en, jaar heel mooi. Dat zijn weliswaar geen eerste prijswinnaars, want die treden op in het concertgebouw. Ja. Ja. Maar die kunnen we niet betalen. Want nee. die, verdienen al, die krijgen al heel ja. veel geld. Maar dat zijn derde, vierde prijswinnaars en uh, dat is altijd heel leuk. Mogen ook wel vermeld worden. Ja. En daar hebben we een hele warme band mee met die organisatie en dat gaat ieder jaar weer goed. Nou ja, die finalisten zijn al een garantie voor kwaliteit Ja, precies, precies. En uh, wat zo leuk is aan die laureaten is dat het ook hele jonge mensen zijn. Ja. En ja. Uh, pianisten van 14, 15 jaar ja. die je krijgt. Nou, dat is fantastisch. Super. Ja, heel leuk. Ja. Goed, Peter, okay, dus we gaan nog even stichting. herhalen. Ja, morgen uh, half drie de kerk open en in uh, Margo brass quintet uh, een uh, blaas Concert met vier mannen. Twee Breedveld en een dame erbij. En uh, de kerk gaat open om half drie. Toegang vijf euro... Het concert begint om drie uur en om vijf uur zijn we ongeveer klaar. Dus, komt, uh, allen. komt een Met een heel breed repertoire. Met een heel breed repertoire. Ja, modern en ik. Van Hensel tot de Beatles aan toe. Dus voor okay. dus, uh, nou, iedereen uh, wat wilst. Ga daar naartoe, mensen. Peter, jij moet weer naar de zaal. Jazeker. Hartelijk dank. Graag gedaan. We zijn heel ja, bedankt voor je komst. Gaan Hoi, ja. we maar gewoon uh, door even met. Gaan, uh, ja, we zijn aan het einde van de. Ja, bijna dus. aan het einde. We hebben nog een paar minuten de tijd. We gaan nog even. We gaan sowieso de agenda ja. nog even doen. Heel Kort hè? Ja. We hebben Juttersbakmarkt op het Gasthuisplein. dat is vandaag. Van 10 tot 5? Van 10 tot vijf. Eneco Luchterduinrace, dat is een zeilevenement Hier. voor de kust, dat is vandaag en morgen. Nou, het concert waar we het net over hebben gehad in de Protestantse Kerk om drie uur. En er is op de parkeerplaats van Centerparks op 21 augustus een kunstmarkt van twee uur s middags tot negen uur s avonds. Uh, we gaan uh, bedanken, hè? Ja, we gaan Hoogland bedanken Hoogland voor bedanken. de gastvrijheid. Ja. Uh, de gastvrouw was Henny van der Leden. Ik moet zeggen, speciale dank naar de technici vandaag. die het even moeilijk hebben gehad. Heel benauwd. Dat is uh, Thomas de Jong. <laughs> en Mark Otten, die het nog warm heeft. van uh, de kleine storing. Eh. Uh, de, de presentatie was in handen van Irene de Jager. En Dondegebber. We wensen iedereen een prettige... En de redactie nog eventjes redactie, melden. Oh je, Niet ja, ja, vergeten. Ja, ja. Yvonne, want Gerry is met vakantie. Oké, okay. Yvonne Yvon de Roosendaal ja, ja. zonder de Gerry deze dag. keer. En wij gaan eruit met Mike Oldfield. En uh, Shadow. fijn weekend en tot de volgende keer.